Zomernacht Dan fiets je langs een meisje En kijk je naar haar bloes Dan zie je hoe ze plots klaps naar haar boezem kijkt Hoe dagen dan plakt lagen Als een wit gewassen stoel Als white trash op het stoepje Buit staat Je buren dan begluren De vrouwen eindelijk zien Die al vele dagen je poes als vriendje zien Dat dan de witte strepen Muggen in de lucht Regen in de droogte Van de uitgebakken lucht de dagen al wat korter en buien reeds voorbij, dat dan de zomernacht tot de herfst nog op je wacht.